Oudvoetballer Clarence Seedorf heeft zich in een open brief uitgesproken over racisme in het voetbal. Aanleiding zijn de incidenten rond Real Madrid-speler Vinicius Junior. Hij werd zondag voor de zoveelste keer uitgescholden door mensen op de tribune. Voor Seedorf is de maat vol. Hij oppert dat nationale bonden en clubs gestraft moeten worden met puntenaftrek... zodat ze belangrijke wedstrijden mis kunnen lopen. Dat heeft volgens Seedorf meer effect dan geldboetes of spandoeken met respect erop in de stadions. Na 375 jaar zijn er op Sint Maarten bindende afspraken gemaakt over de grens tussen het Nederlandse en het Franse gedeelte. Gisteren is een verdrag gesloten waarin de grens duidelijk staat aangegeven. Ruim 200 jaar geleden werd er ook een grensverdrag gesloten, maar dat was onduidelijk en leverde in de praktijk problemen op. Het weer volop zon met aan de kust een vrij krachtige noordoostenwind. In het binnenland stijgt de temperatuur tot 23 graden. Op de Wadden is het minder warm. Morgen weer een zonnige dag. Al zijn er in de loop van de dag wat wolken. En het wordt dan 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen de knooppunten Badhoefdorp en Rottepolderplein. Ongeveer een kwartier op en daar. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijsschok is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. Zomerheers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 En bij dat zonnige weer van vandaag hoort uiteraard ook zonnige muziek. En daar begonnen we vandaag deze aflevering van Zandvoort voor jou mee. Je hoort de Aswat en dan Turn Around. Het is even na twee uur Zandvoort. En een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Een nieuwe aflevering van Zandvoort voor jou. En uh, buiten dat we vandaag. Uh, en we zijn trouwens uh, Fred, uh, Benno en uh, ik. En uiteraard uh, assistente Albertine. Dat we weer uh, vijf uur uh, bij zijn, maar uh, we staan ook op locatie... en we hebben Benno op locatie gestuurd. Goedemiddag, Benno. Ja, hele goede middag, Rob. En, uh, dat komt helemaal... Uh... Ik sta hier bij de brandweerkazerne. Het is een open dag. Um, en ja, het is eigenlijk tien jaar. Uh, staat, is deze kazerne in, aan de Linnéstraat uh, in gebruik genomen. En naast mij staat uh, Remke Hoedemaker. Uh, ze is kort uh, voorlichter van de brandweer Kenemeland. Uh, Remke, goedemiddag. Uh, het was een weekje wel, Remke. Ja, dat klopt inderdaad. Er was uh, genoeg te doen afgelopen week in, uh, in Zandvoort. In de regio Zandvoort. Ja. Uh, uh, ja, het begon natuurlijk met de grote brand uh, bij Bloemingdeel. Uh, daarna. We hebben nog wat reanimatie gehad en uh, nog wat, nou, wat aan, een aanrijding. Dus dat was uh, flinke, flink werk voor, uh, voor, de, voor de hulpdiensten. Ik, ik, ben, uh, ik zal het vertellen, ik ben me woensdag begonnen met uh, Turf. Ik denk, nou ik zal het dus een beetje bij gaan houden. Maar ik ben er eigenlijk maar mee gelijk mee opgehouden. Het was niet te doen uh, zoveel incidenten eigenlijk en heel veel verschillende soorten incidenten ook. Ja klopt, dat was net wel toevallig dat het allemaal tegelijk Tenminste uh, in dezelfde week viel. Want het, volgens mij was het wel redelijk gespreid in de week nog. Dus dan ja. is het altijd wel uh, ja, goed opgelost, op te vangen door de, ja, door de hulpdienst en uh, uh, ja, door de collega's. Dus, uh, ja. Hé hey Benno, mag ik je heel even storen, even onderbreken? Ja, want uh, ja. ja, wij hebben best wel een, een piep door het Siaal heen. Staan jullie ergens bij een zinmast uh, of zo? Uh, nee, nee. Het, uh... Helemaal in vrij, uh, vrij zicht, want uh, ja. Ja, ja, ik heb... Ja, het, uh, De ene het, keer wordt kijk. je weer enorm hard en dan uh, verstijken jullie helemaal niet. Dus uh, oh, vandaar. Nou ja, dus ja, uh, ja. probeer eens nog een keertje verder met uh, Remke. Ja, ehm. Um... Rebecca, de open dag. Uh, wat kunnen de mensen hier verwachten? Wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja, we hebben als eerste de hele kazerne is opengesteld, uh, dus mensen kunnen gewoon even kijken hoe, hoe het er van binnen uitziet. Uh, daarnaast zijn alle voertuigen die we beschikbaar hebben en die uh, even niet nodig zijn voor, de, uh, ja, voor noodgevallen. Zijn, uh, we worden tentoongesteld, uh, de reddingsbegaarden staat er en er zijn een heleboel demonstraties. Onder andere het Young Fire and Rescue Team. Echt uh, net een, nog een auto hier geblust die even in de fik stond, uh, opzettelijk natuurlijk. Maar uh, die hebben ze even heel snel en uh, professioneel uh, uitgemaakt. Ja, echt een vlammen, hè? De... Ja, dat is wel... Uh, Heel realistisch inderdaad. Ja. Uh, er werd eerst nog wel even een, een huisdier gered, een huisdier van plastic, maar wel om het zo realistisch mogelijk te maken. Ja, en er uh, zijn ook uh, um, nog wat uh, enkele demonstraties uh, door het ontploffing gebracht. Wat, uh, dat, dat, dat mensen kunnen zien wat eruit gebeurt en hoe gevaarlijk het eigenlijk is en hoe dichtbij het is. Dus uh, hoe, dat je altijd verder moet blijven eigenlijk. Dat, uh, dat willen we graag even onder aandacht brengen. Goed, uh, nou, uh, Rob, uh, tot zover. Uh, uh, ik kom later mee terug met uh, andere mensen, andere interviews. Ja, het is uh, is zeker heel gezellig uh, daar, uh, Benno. Ja, ik denk wel dat er. Een, uh, nou, ik schat, Rimke, 100 man. Ja, zeker. We zijn, dit is nu een momentopname, natuurlijk. En we zijn al vanaf 12 uur open. Dus ik denk dat er. Uh, ja, de 100 uh, we hebben we zeker gehaald. Ja. ja, en iedereen kan nog uh, tot half 4 uh, terecht, toch? Ja, zeker. Ik zie ook dat uh, de burgemeester dit is gearriveerd. Uh, dus dat is. Uh, het wordt een dolle boel hier. Uh. Nou, gezellig. We gaan uh, straks uh, weer verder met je praten, Benno. Dankjewel voor dit moment. Ja, oké, okay, tot straks. Oké, okay, tot straks. Dat was uh, Benno uh, op uh, locatie. Uh, Fred, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jongen, jongens, jongen. je in de file nou, of wat zo. Uh, Drukte onderweg. Drukte onderweg. Ja, kan je merken dat de zomer eraan komt en het mooie weer. Uh... Jeetje, dat ja. verwacht je helemaal niet, hè? Nee, het is uh, Zandvoort In. Uh, ja, is het behoorlijk druk. Oké, okay, nou fijn dat je er bent. Ja. We gaan uh, Zandvoort voor jou doen en uh, buiten uiteraard uh, heel veel op locatie. Hè. De eerste uur hebben we ook uh, artiesten daarover hebben we het uh, straks uh, wel even. Ja. Maar eerst gaan we weer uh, lekkere muziek draaien. En uh, ja, ik heb ze weer meegenomen hoor, de vinylplaten. Dus uh, we gaan weer uh, van vinyl draaien, de Novo Band en You're Gotta Be Mine. I don't want to brag about it, but there's no going around it. Just horse up! van Remke Hoedemaker van de Veiligheidsregio. En uiteraard collega Benno Veugen. Tot half vier is het nog open dag bij de caserne, bij de reddingsbrigade en bij de brandweer hier in Zandvoort. En verder hebben we in deze standpoort voor jou, uh, Fred... Ja. hebben we uiteraard ook weer uh, live muziek uh, onder meer. Ja, niet zomaar uh, van, uh, van uh, wat artiesten, nee, hebben we hebt wel wat in huis gehaald. Ja, uh, Joyce Martens, die komt dadelijk uh, Of de lille. Ja, dus, dat is, is leuk. Dat ja, is ja, Een mini-gitaar mini <laughs> eigenlijk, hè? Ja, het is, het is eigenlijk niet een uh, dagelijkse uh, uh, instrument, zeg maar, hè? Nee, vier snaren heeft ja. ze dan en uh, daar komt een uh, mooi geluid uit, hoor. Ja, dat sowieso, dus dat gaan we dadelijk meemaken... Uh, live hier in de studio. Ja. En uh, natuurlijk hebben we de band Stretto, uh, mannetje meer als uh, voorheen weer. En ze zijn al dik uh, was hier. Hebben ze griotjes? Ja, die ja. ja, erop. Ja, okay. <laughs> nee, maar om de band uh, ja, toch wel een beetje compleet te maken, uh, ja, is er nog iemand bijgekomen. En, ja, ze zijn uh, in de kerk ja. begonnen, hè? dat uh, zag ja, ik. Klopt, klopt, klopt. En ze zijn natuurlijk ook heel druk met uh, uh, toneel. Dus uh, dat, uh, dat doen ze ook. En uh, ja, zo hebben ze elkaar daar ook uh, leren kennen, natuurlijk. En uh, ja, samen een, een bandje gevormd. En uh, Jennifer kennen we natuurlijk uh, vanwege de uh, televisie... Uh, uh, hoe noem je dat? De talentenjachten, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. daar is ze bekend van. Ja. Dus nou, dat gaan we hebben. Nou, leuk, uh, Fred... Verder gaan we ook nog voetballen, want vandaag de laatste wedstrijd van de competitie. We nemen het op tegen de nummer 1, dus dat gaat nog een flinke klus worden op Dijntjesveld. En Jan van der Leeden is daarbij aanwezig. Nou ja, verder we het trieste nieuws van de week, hè? Ja. Over Tina Turner. Jeetje, 83 jaar geworden. Ja. Ze heeft zoveel mooie platen gemaakt. In, uh, ja, daar kan ik uh, de, de standaardplaten gaan draaien van haar. Maar uh, ja, deze met de uh, eiken uh, die ze gemaakt heeft. What soul oh, sister? Ja, okay. nou, die is oh, mooi hoor, okay. luister maar.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 Jij gedaan. dan.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 Nou, dankjewel dan weer, uh, Mo. He, dat heb jij gedaan. Hoor je dat, Frits? Oh, Wij krijgen gewoon de schuld ervan. Uh, is Ongelooflijk. Ik. ik snap het ook niet. Wel lekker uh, om uh, Mo uh, weer eens terug te horen. Op wie zei je nou dat ze lijkt? Ja, ja, Ashanti. Ja, Ja, daar, daar lijkt het inderdaad uh, wel wat op. Ja, qua stem uh, kwam ze heel dicht in de buurt... Uh. Jazeker, nou, wij hebben vanmiddag uh, live uh, muziek, zometeen om uh, drie uur. Je bent alles al aan het klaarzetten, zie de camera's worden ah, ingesteld ja. en zo. Dus, uh, uh, tuurlijk, dat moeten we hè? altijd even terug kunnen zien. Hè? Heel spektakel. Nou, straks ja. trouwens bij het uh, buurtfeest uh, van uh, Zandvoort Insights hebben we ook uh, muziek op podium. begint om uh, drie uur met uh, DJ De Feestmeneer, die ja. begint uh, op te treden. Ken je ja. die? Nee, nee. De feestmeneer? Uh, nee, de feestmeneer niet. Ik, ik, Brace ken ik wel. Ja, en uh, half vier hebben we Mike Dane, Die ken je ook ah, wel. Ja, die uh, is hier al verschillende malen geweest. En dan hebben we DJ Lady Mix. Die hebben we om uh, vier uur. En uh, Maro en uh, Daan om half vijf. Oké. Okay. En uh, DJ De Feestmeneer, die is er uh, weer om uh, vijf uur. En dan, uh, ja, de, de act van, uh, van de dag, hè. breeze. Ja. ja. En uh, ja, die die heeft heel veel mooie muziek gemaakt trouwens, ja, uh, Brees. Ja. Dus, nou ja, straks gaan we nog een plaatje van hem draaien. Uiteraard in... Uh... Is dat in Nederlands Nederlandstalige uh, met uh, Frank van Etten? Donker om je heen of... Daar zeg je wat. Uh... Zal ik eens kijken? Ja. Kijken of ik het... Uh... Nee, ja, nee, nee, Don donker nee. Donker om nee, je heen, dan. ja, Brace. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Um, je, ja, ik gooi je een heleboel in de war. Ja, je even. gooit er een heleboel in de war. Dank je wel. Nou, we, we gaan uh, gewoon weer lekker uh, muziek draaien. En zometeen uh, gaan we naar uh, Benno weer toe. Hè? Daar uh, bij uh, de open dag uh, ja. van de karserne in Zandvoort Nieuw-Noord. Want daar gebeurt uh, heel veel. En hij uh, houdt ook voor ons het uh, weer in de gaten. Nou ja, het okay. zonnetje schijnt, ja, ja. hè. Dat kunnen Als we, we zo, zo zeggen. Ja. <laughs> ja. Dus dat horen we straks van uh, Benno Veugen. Even verder lekker blijven luisteren. Zandvoort voor jou. Bij uh, tot 7 uur. Met nu uh, Maxi Priest. <muchas>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 In live muziek bij ons, bij Sanford voor jou. Maar ook bij het buurtfeest van Sanford Insight in Nieuw-Noord. En uiteraard ook met Brace straks, Fred. Ja. ja. Ja, en dat is toch wel een hele grote artiest... die heel veel festivals graag willen boeken. Ja, ja want het is een graag de gast inderdaad. Zeker, en is vandaag op Sanford. Nou. Ja, nou, dat is sowieso nou, ja, eigenlijk wel een... Een happening, hè? Zeker. Ik bedoel, zeker, ja, zeker. dat hij hier in Zandvoort is. Want normaal, uh, uh, ja, was het natuurlijk uh, uh, uh, verschillende andere artiesten. Waaronder uh, Saskia natuurlijk. Die kennen we ook allemaal. Ja, ja, ja. Graag gezien. nog was hier in, uh, Saskia, in Zandvoort. Saskia Zolfo, bedoel je? Zolfo, ja. Hmm. Ja, van het nummer jij en ik. Jij en ik? Ja, ja, ja. Oké, als je het zit over jij en ik <laughs> heb dat is voor mij alleen, zeg maar. Ja, we krijgen een verzoekplaat uh, ja, binnen. Een verzoekplaatje, ja. En uh, dat is van de afkomstig van de Wies uit uh, Rotterdam. En die wil uh, graag een plaatje worden voor uh, ja, de DJ's. De DJ's, dankjewel. Ja. Leuk. Ja. We gaan Leuk. hem draaien hier. Dus uh, Brace. Met mij in je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker.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 Wereldwonder Op het hoogste niveau die jij voor niets en niemand onder Verzoekplaat die wij kregen. Dank daarvoor. Jullie de Brace uh, te samen met uh, Jeffrey Heesen. Brace treedt uh, vanavond op in Standvoort. Vanaf half zes... dan is hij bij het uh, buurtfeest. Ja, ah, ja, en dan uh, ja. komt, uh, als het goed is, Benno met het uh, weer. Goedemiddag Benno. Ja, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe het weer uh, daar uh, bij jou is. Kan je er wat over vertellen? Ja, het weer is natuurlijk fantastisch. Want het is het uh, elke keer als uh, de brandweer en de rechtsbrigade iets organiseren... dan is het altijd mooi weer. En het blijft tot en met uh, 8 juni uh, blijft het ook zo. En 9 juni gaat het regenen. En, uh, een week geleden riep ik nog dat het op 2 juni zou gaan regenen. Maar... Ja, je hebt het een weekje uitgesteld dus. We hebben het een weekje uitgesteld. Oké. Okay. Uh, dus uh, helemaal goed. En de wind uh, die komt uh, tussen uh, vanuit het uh, noorden uh, tot oosten. En uh, dat is het eigenlijk... En de temperatuur, ja, Ernst Brokbein, die zit met ja te knikken. <laughs> Hoe koud is het boven het Ernst? Ja, het zal iets warmer geworden zijn. en We zaten rond 11,5, zo'n 1, 2 weken geleden. Dus het zal nu rond de 12 zijn, 12,5. Het gaat nu al wat harder met het zonnetje. Zo klein, zo koud is het, hè? Zo koud. Ja, zo, zo klein? Wat bedoel je daarmee? Het is erg koud, het water. Ja, nee, daar houden we het op. Ja, terug naar de kazerne natuurlijk. Maar ja, natuurlijk, want uh, volgens mij heb je Ernst uh, bij je. Ik heb Ernst Brokmeijen natuurlijk bij me. En Ernst, ja, jullie hebben ook flink uitgepakt... Ja, dat is natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk drie jaar lang uh, geen open dag kunnen doen. En dus ja, nu kan het weer. Dan uh, laten we natuurlijk van alles zien. Hè. Dus aan de ringschade komt heel veel vaartuigen, voertuig, uh, heel veel dingen te doen. Hè. We hebben, uh, je kan overal op, in, onder. Uh, we hebben voor de kleintjes nog uh, heel leuk een hele uh, leuke eentjesvisactiviteit. Boot vol uh, eentjes, die is erg in trek. En uh, natuurlijk uh, ja, de Google op Springkussen uh, werkt altijd goed voor de allerkleinste. Maar daarnaast ook wel uh, ouderen die echt serieus vragen komen stellen met hoe zit dat, hoe zit dat, uh, wat moet ik nou doen, wat kan ik doen. Dus uh, ja, een leuke combinatie van jong en oud uh, die hier langskomt. Heb jij een idee wat de meest gestelde vraag is? Ja, vaak bij de boot is dat hoe hard gaat hij Oh ja? En uh, de, uh, een, een gedeelde eerste plek is, uh, mag de sirene aan? Dat zijn uh, oh, ja, ja, denk ja, ja. ik de top twee uh, vragen. Ja, ja. Uh, sirenes heb ik nog niet gehoord, wel blauwe lichten gezien. Ja, nou ja, we, we, we proberen elkaar ook te, te verstaan. Uh, dus het ah. zal zeker straks naar ergens de aangaan. Maar uh, nou ja, de blauwe lichten zijn al genoeg. En wat ik zeg, met de brandweer is heel veel te doen, bij ons heel veel te doen. De KNRM is er. Dus uh, ja, mensen hebben echt uh, nou, bijna de tijd nodig om overal rond te kijken en uh, ja, hun vragen te stellen en, uh, en leuke dingen te doen. Want hoe belangrijk is zo'n open dag eigenlijk voor, uh, voor jullie als organisatie? Nee, hij is op twee manieren belangrijk. Hè? Enerzijds, hè, we zijn een onderdeel van Zandvoort. Ik weet dat heel veel mensen fietsen hier langs, lopen hier langs, rijden langs. Weten, dit is het gebouw van de brandweer en de rangewegade. Maar wat er nou gebeurt, ja, dat weten ze niet altijd. We hebben nieuwe buren en meer bewoning in de omgeving. Dus het is sowieso als goed om aan de buren en anderen uit te leggen wat we doen. We weten ook heel vaak, mensen vinden het soms toch ook wel een beetje spannend. Hè? Als die brandweer bij jou in de straat komt, ja, dan is er meestal wat aan de hand. Uh, of als de schade op het strand met blauw voorbij rijdt, is er meestal wat aan de hand. En dit is gewoon een andere manier om mensen ook eens uit te leggen. Wat doen we nou, hè? in het geval bij de brandweer, als er een auto in de brand is? Ja. Wat doen we als iemand onwel geworden is en de er een schade komt? Ja. Uh, wat doen we als er een boot op zee in de probleem is? Uh, dus het is gewoon een leuke manier om mensen kennis te laten maken. Zandvoort is, maar ook best wel heel veel mensen buiten Zandvoort. Bijvoorbeeld. Uh, ik kwam ook al Italianen tegen en, en wat toeristen die de weg uh, gevonden hadden. Okay. Dus uh, ja, alles bij elkaar gewoon belangrijk. Voor ons om uh, nou ja, onze veiligheidsboodschap een keer te delen. Maar vooral om te laten zien dat hulpdiensten niet altijd eng of spannend zijn. Maar dat we ook gewoon normale mensen zijn. Ja. En uh, uh, nou ja, dat, dat je ons kan vragen wat je wil weten. Ja, ja, ja, ja. ja. En... Um, wat, gaat de regels, gaat er ook zelf nog uh, uh, demonstraties geven? Nee, we hebben eigenlijk dit keer geen uh, echte demonstraties. Dat is natuurlijk op het land altijd wat lastig. En dan wordt het eigenlijk een, een ERBO-incident. Maar er was al zoveel te zien dat we houden het vooral bij... Uh, je ziet het om me heen, mensen zitten op de waterscooter, in de auto. Uh, uh, kunnen pakken bekijken. En uh, ja, volgens mij met, uh, met alle andere activiteiten is dat uh, meer dan genoeg voor vandaag. En dat springkussen, Ernest, dat, is, dat staat ook gewoon met grote letters reddingsbrigade op. Dat is dus een springkussen van jullie zelf. Ja, dat is een kussen van onze landelijke organisatie. Um, we doen al jarenlang met een aantal organisaties, vragen wij in de zomer aandacht voor uh, ja, het risico van uh, ja, je kind uh, kwijtraken voor kort of langere tijd. En dat proberen we te voorkomen door actief ouders te wijzen op, hè. let goed op je kinderen. Maar ook door met een aantal partners uh, 06 polsbandjes uit te delen. He, daar kan je naam opschrijven en je telefoonnummer. Dat mocht je kleintje uit het oog verliest en iemand anders vindt het... dat het snel weer herenigd kan worden. He, want je kan je voorstellen, los van de stress bij ouders... dat als een kind langer zoek is... Ja, dan gaan ook alle andere processen spelen. Moet de politie op pad, de redingsmigaden, andere diensten. He, dus hoe sneller een kind... als hij een keer zoek raakt gevonden wordt, hoe beter. Nou ja, en bij die campagne hoort natuurlijk ook een springkussen. Want de doelgroep zijn, uh, zijn de allerkleinste. Dus uh, daar gaat... reeds uh, gaat, uh, gaat Nederland eigenlijk het land mee rond. Naar al dit soort activiteiten. Om uh, ja, aandacht te vragen voor dat probleem. Uh, als het ergens stuk is... Ja. En uh, nou, het wordt goed gebruikt, Het is natuurlijk wel populair altijd in de springkussen, net zoals inderdaad uh, het, uh, het vissen. Ernst, uh, jij doet zelf nog een stukje presentatie hier, maar vanmiddag moet je uh, straks wel even stil zijn, heb want uh, op de begraafplaats begra uh, is een begrafenis... Nou, die is bij mij niet gemeld. Dus dan is dat fijn dat je dat uh, even doorbrengt. Oké. Okay. <laughs> uh, nee, nou, je ziet uh, dat ik dat niet weet. Dus ja. dan gaan we het zo even naar de uitzending over hebben. Ja, hé, hey, Benno. Benno, zou jij aan, uh, aan uh, Ernst nog uh, wat uh, kunnen vragen? Ja, want uh, het is al leuk om te kijken. Maar als je weet wat er gebeurt, is het nog leuker. Ja, ja, ja. Ja, zeg het maar, op. Nou ja, ik uh, heb gehoord dat het uh, schoolzwemmen misschien uh, weer terug uh, gaat komen. Ja, ja, ja. En dat uh, de reddingsbrigade daar ook wat uh, bij te betekenen heeft. En dat je deze zomer uh, bij de race kan uh, zeg ook maar zwemles kan krijgen voor, uh, voor de kleintjes in zee. Wat uh, weet Ernst daarvan? Ja, ik moet het even doorbrieven, want Ernst hoort de uitzending niet. Maar uh, ja, er is een, uh, natuurlijk een, uh, een artikel geweest over schoolzwemmen en zwemmen in zee voor, uh, voor kinderen. Uh, gaat de reddingsbrigade daar uh, inderdaad werk van maken? Nou, we gaan een, een paar dingen doen. Hè. Natuurlijk stimuleren we ouders sowieso altijd om hun kinderen te laten zwemmen en om zwemlessen te doen. Uh, wat wij doen samen met sportservice Zandvoort op zoek van de gemeente is dat we van zomaar een kleine pilot gaan doen... Uh, waarbij we overigens geen zwemles geven, want wij zijn geen instructeurs. Maar wel een instructie en ja, een stukje uitleg over hoe zit dat nou met golf, met zee, waar kun je op letten. En dat gaan we van de zomer als pilot doen. En ja, dan gaan we na de zomer kijken. In overleg met alle anderen ja, of die succesvol is. En als we dat. ...verder willen uitbouwen hoe we dat kunnen doen. Want wij zijn natuurlijk ook afhankelijk van onze vrijwilligers... Ja. ...die ook al een hele belangrijke taak op het strand hebben. Dus dat zal nog wel even een puzzel worden, maar volgens mij ziet iedereen het belang... ...dat het goed is om onze eigen Zandvoortse jeugd goed te vertellen wat je wel en niet moet doen. Dat we dat praktijk gaan doen. Daarnaast, en dat doen we eigenlijk al jaren, gaan wij elk jaar alle groepen vijf op de basisscholen af... Uh, en geven we daar een uitleg over het strand en de veiligheid. En, is... en, de, en de muien, denk ik. Ja, hè, dat is niet de leeftijd dat ze wat vaker alleen op pad gaan. En dan worden ze zo tien. Uh, dus wij gaan in de klas, elk jaar uh, vertellen we daar een verhaal over. Nou, aansluitend met zo'n praktijkproef. Uh, denk ik dat we al een eerste goede stap uh, zetten. Geweldig, Ernst. Dus. Dank je wel voor uh, je bijdrage. En uh, uh, ja, uh, uh, jullie hebben druk hè, als redensmigade. Want uh, volgende week sta je hier in Katwijk. Ja, de, de landelijke organisatie, maar ook lokaal, is natuurlijk overal in het land uh, volle bak uh, aan de gang. En hier uh, vandaag ook de post is open, uh, het wordt al wat drukker op het strand. En ook dit soort evenementen gaat natuurlijk nu weer uh, vaker plaatsvinden. En wanneer gaan de regelsposten open? De regelsposten zijn al open in okay. de weekenden. En uh, ja, tegen de zomervakantie aan, of als het echt extreem mooi weer is, ook door de week alweer. Oké, okay. dankjewel voor je bijdrage. Goed, terug naar de studio, naar Robby Harms. Ja, dankjewel Bino Veugen. Hij is uh, daar op locatie, zometeen uh, komen we nog bij hem terug. Wij gaan een lekker zonnig nummer draaien, Fred. Heb ja. je er zin in? Ja, zeker. Nou, daar komt dat hij is... aan. We gaan naar Spanje. Ah, lekker. Lekker, ja. ja. Nou, wij hebben even gekeken in de Spaanse top 40. En toen kwam ik deze tegen, Mami Chula. Wat een lekker plaatje zo uh, op deze zonnige zaterdagmiddag. En uh, ja, ik weet zeker dat uh, Jan van der Lede ook lekker geniet van het uh, mooie weer op uh, Duintjesveld. Want uh, er wordt uh, weer gevoetbald, de laatste wedstrijd van uh, de competitie, Jan. Goedemiddag. Goedemiddag Rob. Ik ben inderdaad heerlijk in het zonnetje. Je hebt helemaal gelijk. In het zonnetje. Ja. Zeker, zeker. Nou, mooi weer. Maar gaat het ook een mooie wedstrijd worden. En uh, de laatste trouwens, hè? dan gaan we de na-competitie uh, doen, toch? Ja, we gaan absoluut de na-competitie in. Dus deze wedstrijd is eigenlijk om de katse viool, om het zo maar te zeggen. AFC is al kampioen. Wij spelen sowieso al na-competitie. En het enige wat uh, als, bij een gunstig resultaat van ons... en een minder gunstig van AMV, houdt het in dat wij volgende week... vrijgesteld uh, hebben de eerste ronde van de na-competitie. En dan spelen we die week daarna. Oké, okay, dus uh, daar is het even uh, afwachten op. Ja, en we spelen dan tegen Kastrikum of tegen SDO. Nou ja. Uit, broek op... Uh, Oké. Okay. Nou ja, ik zag uh, trouwens dat verhaal over uh, AFC. Dat uh, kende ik ook helemaal niet. Maar uh, je moet maar zeggen of het klopt uh, wat ik uh, gelezen heb. Er staat uh, die AFC die uh, zou natuurlijk gaan uh, promoveren naar uh, de eerste klasse. Maar uh, ja, omdat er al een AFC in de eerste klasse is op uh, zondag... dan mogen ze niet uh, promoveren. Klopt dat? Dus blijven ze gewoon in die tweede klasse? Dat klopt helemaal. Dat heb je heel goed. En datzelfde geldt ook voor de HFC... Maar AFC ja, is natuurlijk geen kampioen geworden. Nee. Maar dat komt omdat zij, een zondagteam hebben wat gewoon hoog gespeeld. En die kunnen zij, kunnen zij niet uh, doorpromoteren. Uh, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Dus uh, en, ja, AFC blijft, uh, blijft wel, trouwens uh, dan uh, in de, de, ja, de, de tweede divisie. Maar uh, ja, ze zullen wel uh, andere spelers daarin gaan zitten, neem ik aan. Nou ja, dus, bij AFC uh, gaan ook een aantal jongens trekken. Bij AFC trekken ook een aantal jongens op. Er komen er een paar naar ons toe. Vier of vijf gaan er naar HBC. Die je spelen eigenlijk uh, voor Jan Doel. Oké, okay. <laughs> nou ja, duidelijk. We gaan kampioen worden, maar meer niet. Ja, ja, ja. Promoveren ja. of wat dan ook. Ja, nou ja, ja het, is, het blijft uh, gewoon een uh, geweldig uh, team uh, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus? En op dit moment is het gewoon een beetje gelijk opgaan. Het, dus, maar ja, ik geloof ook niet dat HFC of AFC... Volle, volle oorlog die hier is. En, uh, die hebben ook iets van we uh, gaan een lekkere lekker middagje van maken. Het is mooi weer. Misschien dat ze straks een lekker biertje nemen. Ja, tuurlijk. Ze zitten vlakbij zee. Even lekker genieten hier in uh, Zandvoort. Ja, ja. ja, als Amsterdammer. Hè? Bij uh, Amsterdam Beach uh, gewoon eventjes uh, aanwezig. Uh, natuurlijk. Niks Amsterdam Beach. Nee, hè? Daar hou ik ook niet van. Nee, absoluut niet. Nee, als je wij zijn, wij zijn gewoon Zandvoort, hoor. Zo is het, Zandvoort AC het liefst nog, hè? Ja. ja, absoluut. Ja, nou ja, de wedstrijd uh, is uh, gestart. Kan je nog wat uh, vertellen? Zijn we helemaal compleet uh, vandaag? Of uh, doen wij het ook rustig aan? Wij zijn absoluut niet compleet. Er zijn zelfs... Uh, Jeffrey Samsing, die, uh, die zit vooral aan het cross. Uh, Dillon is geblesseerd. But is geblesseerd. Milan is geblesseerd. We spelen het nu wel met een aantal jongens uit het tweede... Die waren die het hele jaar eigenlijk moeilijk hebben gedaan... om mee te voetballen. Salim is uh, teruggekeerd. Die gaat nu alleen naar het kiekbrad. Die wordt ingehaald door de verdediger. Die speelt hem af. En het is nu Jelle de Haan... die ook uit de tweede overgekomen is. Oké, okay, nou ja, we nee, wachten... We scoren net niet 1-0, zeg. Oh. Net niet 1-0? Oké, oké. Nou ja, jij houdt de wedstrijd in de gaten voor ons. Jan, dankjewel voor het begin van de wedstrijd. En heel veel plezier daar. Geniet maar gewoon van het zonnetje. Het gaat toch eigenlijk nergens meer om. hè? ook doen. Zeker. Oké, okay, ik spreek straks weer. Dankjewel. Hoi, Hoi, hoi nog steeds 0-0. Uh, De wedstrijd SV Stanford tegen AFC uit Amsterdam. Zo'n uh, lekkere zonnige plaat van uh, Matthew Wilder. Je kent hem wel van Break My Strike. En dit was uh, The Kids American. Zal meteen in het volgende uur, trouwens. George uh, Martens is inmiddels uh, gearriveerd en gaat uh, live zingen. Dus blijf luisteren naar CFM. Hele goeiemiddag. En zodanig gaan we eerst naar Benno terug. Weer daar bij de, de open dag. Baby, you got women on your mind. I'm gonna drive the ride and see the world. Pretty little woman Sexy as can be Sweet as honey String like Bumblebee It's a summertime affair In the atmosphere I'm a lover a tire on the clothes that she wear Some of them a bone up them tires Some of them a draw down gear some of them a shine up Some of a wax up Not a sign of smear Gotta be rolling in my crystals That the girls them stare This is shaggy and raven As your ultimate pair Taking care of her career So tell the world beware Cause it's a brand new selection For your musical era Say we say we say what we need, and we love everybody, but we do as we please. So when the weather is fine, we go fishing, we go fishing in the sea. We always happy to live life, that's our philosophy. Now, if her daddy's rich, take her out.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 I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin I'm an offered her a drink and she said, juice and gin And as I whispered in her ear, I asked her, how you doin'? Where was it that I resided and I told her Brooklyn? Atmosphere filled with romance, I first spoke Just her voice and what she said, I let my poor head spin I got my shaggy now with the musical swing I just a pretty little man, sexy as can be. Yeah, sweet, as the honey sting like bumblebee. I used a pretty little woman, sexy as can Stars on his thing like bumblebee. We're in the summertime, when the weather is high, and you can stretch right up and touch the sky. No, When the weather is fine, you got women, you got women on your mind. Sexy as can be sweet as The only thing like bumblebee I said pretty little man Sexy as can be sweet as ja, dan krijg je meteen zin om met een cocktail op het strand te zitten. Als je deze plaat hoort. Echt uh, geweldig. Nou, Mango Jerry's uh, in de summertime heeft in een nieuw jasje gestoken. En wel door uh, Shaggy en uh, Raven. Uh, lekkere muziek zo uh, op de zaterdagmiddag. Zandvoort voor jou. En we gaan weer voor jou speciaal uh, naar de kazerne in uh, Zandvoort uh, Noord. Daar is tot half vier de open dag. En Benno is daar aanwezig. Je hebt weer tweetal heren bij je, Benno. Ja, ik heb uh, Alco, de Proefsherf en Rocco, wat ben jij? Geldvoerder voor, uh... en uh, voorzitter van de Perseelsvereniging. Ah, kijk eens uit. Rocco, we hebben net een demonstratie gezien van ontploffende gasflesjes. Uh, jij gaf daar commentaar bij. Waarom is het zo belangrijk dat jullie zo'n demo van ontploffende gasflessen laten zien? Nou, Speciaal voor het campingseizoen wat er aan zit te komen. Mensen trekken met tent en met caravans er weer op uit. Uh, heel veel gebeurt met gasflessen dan. En we willen eigenlijk laten zien van wat er kan gebeuren als een gasfles verwarmd wordt door vuur. En we zien zelf dat zo'n heel klein gasflesje een enorme ja, explosie kan geven en een hele hitte. Wat kan geven wat tussen je hele tent, caravan, kan gewoon weg zijn. En een enorme druk golven. Wil mensen bewust maken van het feit wat een gasfles kan aanrichten als die door vuur aangestraald wordt. Geven we naar je collega Alco. Uh, Alco de ploegchef van de kazerne Zandvoort. Uh, het, eigenlijk, Zandvoort is toch wel een bijzondere kazerne. Want ja, uh, er gebeurt hier uh, eigenlijk de hele week wel wat. Uh. Ja, dat klopt. Het uh, zijn hier is wel redelijk uniek. Ook met de uh, inhuisvesting uh, van de reddingsbeschade erbij. Uh, daarnaast, wij zijn vrijwilligers, uh, maar door de week zit hier een uh, beroepsbezetting uh, tijdens kantoortijden. En dat maakt het wel redelijk uh, uniek hier. En wat doen die mensen dan over overdag? Uh, de afdeling techniek zit hier, dus uh, onderhoud aan de voertuigen. Uh, daarnaast zit uh, OV, operationele voorbereiding... Dus tekenaars die kaartmateriaal uh, en dat soort dingen voorbereiden voor de uitroepdienst. Is daar tien jaar geleden eigenlijk echt, echt uh, heel uh, specifiek voor gekozen om in Zandvoort uh, de techniek te uitvesten? Uh, nee. nee, dat is zo langzamerhand gegroeid. Omdat uh, in de dagdienst uh, moeten er, er minimaal zes mensen zijn. We uh, nou, hebben ze gekeken wat, wat is logisch, wat is handig, en daar is dit uh, uitgekomen. Uh, Rocco, daar hebben we in het centrum van Zandvoort nog een gezelle, uh, maar daar zitten ook kunstenaars. Die zitten erboven. Ja, <coughs> dat klopt. Ja. Maar beneden hebben wij een, een uitdrukpost met één tank autospuit. En we hebben een uh, personenbus waarmee we uitrukken naar uh, reanimaties. Dat vinden wij uh, ook heel belangrijk, omdat uh, van twee posten uit, uh, rukken we uit naar reanimaties. Om uh, mensen zo snel mogelijk te kunnen. Waar ik denk dat het zo'n wat er absoluut uniek in is, is dat er uh, in een relatief in een dorp twee uitdrukkosten zijn. Waarom? Uh, we zijn uh, gedeeld door spoorbomen. Uh, we weten dat er uh, bij de Formule 1 al elke 10 minuten zelfs een trein, uh, waardoor het spoor zelfs afgesloten is. Uh, we zijn uniek dorp, voordat er hulp is, zijn we 12 tot 13 minuten verder vanuit Halen of Heemsteden vandaan. Dus we moeten de eerste. Uh, ja, 12, verhaalt ons zelf kunnen behelpen, vreemd als de grote brand uh, betreft. Ja. Uh, Alco, uh, hoeveel uh, blusauto's uh, heeft Zandvoort? Uh, we hebben twee blusauto's, twee tankauto's spuiten, uh, daarnaast hebben we een ladderwagen, uh, we hebben een waterwagen, omdat uh, brandkranen zijn uh, niet meer bruikbaar voor ons. Hoe bevalt dat, die waterwagen? Uh, het is heel erg wennen. Het is uh, wennen aan een nieuw systeem. Dus, dus je moet uh, meer vooruitdenken met een waterwagen. Waar je gewend bent dat je voorheen altijd water uit de straat kon, ha kon halen. Dan moet je nu eerder denken van, oh ja, ik heb die waterwagen. Uh, maar het systeem werkt goed. Uh, dus, dus voor de eerste klap heb je water genoeg bij je. Ja, 17.000 liter. Ja, ja dat is echt heel veel. Wat, wat kun je ermee? Kun je er echt een heel huis mee blussen? Uh, uh, meerdere huizen. heel blok. Rijd Ja, uh, ja. Zolang, het, zolang het binnen blijft, en dan okay. kom je in een hele eind. Ja. Uh, Zo'n brand als Bloemingdeel uh, vorige week, rek je er niet mee. Nee, nee, nee. Dan heb je nog veel meer nodig. Heb je meer water nodig? Ja, ja. Hoeveel? Daar hebben we er vier gestaan. Okay. En daarnaast nog groot watertransport. Dus vanuit een meer uh, onbeperkt veilig water er ook heen. Uh, Rocco, even de laatste vraag uh, gezien de tijd. Uh, ik zie hier uh, een meisje met een virtuele bril op. Wat, wat ziet zij? Er zitten een aantal scenario's. Die hebben wij in een soort telefoon zitten, in een appje. En dan kunnen mensen, uh, als er een brand in hun huis is, kunnen ze dus eigenlijk virtueel gaan nadenken. Wat moet ik doen? En dan kunnen ze bepaalde varianten kiezen, uh, goed en minder goed, zeg maar. Kijk, als je zo snel mogelijk eruit gaat, ja, dat is altijd goed. Maar neem je dan ook je kinderen of je kleinkinderen of vrouw of mee. Daar moet je ook aan denken. Dat zijn allemaal scenario's van, uh, ja, heb je daar aan gedacht, hè? heb je daaraan gedacht. Om te leren van wat ervaar je nou als er brand is, waar ga je aan denken. Dus niet in paniek raken, maar blijven daar denken. Goed zo, Rocco, Alvo, dank jullie wel. En uh, dit was Benno vanuit de Linné-straat in Zandvoort. En terug naar de studio waar de tol weer. Ja, grote dank aan uh, Benno Veuge. Wij zijn het volgende uur weer. Ja. We hebben Jeffrey je hebben al gedraaid, hè, samen met uh, Brace. Ja. Nou uh, staat hij ook weer in de top 25 met een uh, nieuwe single, de Pina Colada. Die gaan we nog ah, uh, tot uh, slot draaien. Ja. Hier komt u weer <laughs> lekker aan. Pina Colada. Had gedacht dat we hier we zouden zijn. Hoe het ook zal lopen, nee, het is nog niet voorbij. Nooit gedacht, wel gehoopt, niet verwacht. Dat het hier weer uit de hand mag lopen, we staan er allebei voor open. Niets is ons te veel. In mijn hoofd was alles eventjes wat lichter. Want Pina Colada, met jou daar.